Let us burn again Let us burn again Holy fire from heaven descend to us, we pray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 Drie militairen van de politietrainingsmissie in Afghanistan worden verdacht van strafbare feiten. Ze zijn teruggehaald naar Nederland. Drie worden verdacht van verduistering, valsheid in geschriften en oplichting. De commandant van de basis in de provincie Kunduz deed aangifte bij de Manassoce in Afghanistan en die onderzoekt de zaak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 Happy with some. else You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing.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 te luisteren. Dank u wel. Gaat u zitten. Dank u wel. Gaan we u zeggen? Dat nou, nee, laten we vinden. dat nou maar niet doen. Laten we gewoon lekker jij je zeggen. Jij en je? Jij en je. Okay. Nou, dat hoeft niet. Je mag best u zeggen. Maar dan gaat u ook yes, schat, u tegen mij zetten. Oh jij, nee. Okay. We gaan het hebben over een nieuwe cd. Ja. Want dat is sowieso al opmerkelijk. Ja, en met de mooie titel, Young at Heart. Nou, als ik... Ja, dat ben ik ook. Als ik nee. je zo zie staan, dan denk ik van nou... Dit kan niet. Dit kan, nee. Eigenlijk kan dit bijna niet. Het is ongelooflijk, nee, Ik heb er toch echt niks aan gedaan. Ik zal één keer uw leeftijd zeggen, of jouw leeftijd zeggen. Zie daar ga je al. 85? Ja, maar dat staat wel op, dus ik mag het best zeggen. Dus mag ik het best zeggen.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 waar ik nou zo benieuwd naar ben is je zoekt een nieuw stuk uit en ken je het dan al of ga je het echt instuderen? Ja, moet en, instuderen. Hoe gaat dat bij Ja, dan, dan neem ik het werk. meestal even op en dan, eh, dan luister ik het de honderd keer. Dan zit het erin. Maar je neemt het eerst op? Maar je krijgt eh, ja, de lead sheet, Wat, meestal, wat, ja, wat ja. krijg je in handen? Lead sheet krijg je in handen of haal je uit de American Song? Ja, die haal ik uit je American Songboek. Hm? Ik heb al handenboeken en de jongens hebben natuurlijk ook heel veel muziek en uh, de,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 Dat is makkelijk. Ja. Nou, ik ben zo benieuwd hoe je dingen instudeert. Want het, het, het lijkt altijd zo of het zo aankomt te waaien. Oh nee, je studeert het alleen met de jongens, vooral met de pianisten, stukken die, die je nog nooit gedaan hebt, nooit eerder gedaan hebt. Die laat ik dan. Meestal schrijft de Peter ze wel even uit. En dan uh, gaan we ze instuderen. De tekst, de tekst is eigenlijk nu, ik wat ouder ben, is het moeilijker. Die... Moeilijker om te onthouden. Maar om te onthouden, oh. ja. Niet alles. Sommige stukken liggen me goed en die zitten er dan meteen boem in. Mm -hmm. Maar zoals dat ene stuk wat ik net zong, dat Young at Hard, het is, krijgt er gewoon niet in op de een of andere manier. Sommige gedeelten wel, maar niet alles. Dat is niet zorgelijk. Nee, <lacht> ik voel me er ook niet verdrietig bij. <lacht> Je hebt ontzettend veel uh, nummers opgenomen uit Inmerkenszonde. De, de meeste gaan bijna allemaal over de liefde. Ja, heel ja, de, veel. In Nederlandse muziek toch ook.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 Hoe je dat moet, moet interpreteren, hoe je dat moet vertellen. Okay. Maar ik, ik, ik, ik kan het zo moeilijk uitleggen. Dat het is zo moeilijk uit te leggen. Maar het is alsof het zandmannetje ooit bij u langs is gekomen. En maar misschien was hij stem... op dat moment. <laughs> een mooie stemming gezet heeft en een timing aangegeven. Ja, dat, nee, de timing dus die heb je, daar word je gewoon mee geboren. geboren. Ja. Nou wil ik nog één keer naar hetzelfde fragment luisteren en dan heel erg even op de begeleiding letten. Ja, Pim was een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 Ja, hij kijkt heel boos in, in, op het hoekje. Nee, even laat staan <laughs> Mooi, hè? Want echt zo'n mooi beeld, hoe hij om het hoekje komt kijken en een soort ja. contact. Ja. ja, ja het was gewoon een samenspel, hè? Ja. Maar we konden ook samen hele mooie dingen doen, hoor. Mm -hmm. Helemaal zonder enige begeleidingen, oh, dat hij gewoon beneden had, hij zijn hele...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 Ik je oh, zo uh, met muziek bezig te tot Ja, maar muziek is mijn leven. Ik kan niet, ja, ik kan nee, niet maar dat zonder heeft... muziek. Muziek, ja. ik, ik, ik. Het is een medicijn. Ja. Echt dat waar, is, hoor. Maar ja. houdt me ook in deze, in deze conditie. Ja. Als ik een maand niks doe, word ik knetter. Dan zit ik, zit ik. Oh, mijn god, wanneer komt er weer eens even wat? <laughs> ja. Ja? Ja, absoluut. Dus still going strong. En een nieuwe ja. CD die we moeten pluggen, want er moet wel van verkocht. Ben je er nog trots op op een hier nieuwe, je, oh, nieuwe cd? Gemaakt. Is leuk, ja, is leuk. Ja. Want hoeveel heb je er gemaakt? Denk ik? Kijk, het staat in het boek. Er staat die hele disco Hüppel de pub in. Hier. Dat dus dus is trouwens een hele mooie, alles, alles een fijne biografie. Ja. Achter in het boek. Van Bert Vuijsje. En ja. van jou samen, Lady Jazz. Oh, een prachtige foto voorop. gemaakt. Jong ja. ja. <laughs> at hart Kopen, want het is een erg mooie cd.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 And I acted like a in a fool, a fool, a fool, a fool, a a Queen of fool, a fool, a fool, a fool, a fool, a fool, a fool, high focus solo <laughs> swing it out sweet, embraceable you, embrace me, you irreplaceable you, just one look at you, my heart grows tipsy in me, Up the gypsy. smile such a lovely smile that it's all right with me you can know how happy I am that we met I'm strangely attracted to you there's someone trying so hard get someone till it's the wrong game with the wrong chips though your lips are tempting they're the wrong lips they're not his lips they're such tempting lips that if some night you're free dear it's all right it's all right with It's the wrong face It's not his face Such a lovely face That it's all right with me It's the wrong song In the wrong style Though your smile is lovely It's the wrong smile It's not his smile Such a lovely smile That it's all right All right with me You can't know how happy I am